Vier uur liezelot Thomas met het NOF-journaal.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 President Obama heeft de Algerijnse regering alle hulp aangeboden... in het nasleep van de gijzeling op een gascomplex in de Sahara. In een verklaring veroordeelde hij de actie van de gijzelnemers... een groep moslim-extremisten. In de verklaring staat verder dat de Amerikaanse regering... de komende dagen nauw contact met de Algerijnse autoriteiten zal houden... om een beter beeld te krijgen van wat zich heeft afgespeeld... zodat tragedies als deze in de toekomst voorkomen kunnen worden. Bij de bevrijdingsacties zijn gisteren alle terroristen gedood... Dood. Volgens de regering waren er 32 gijzelnemers van verschillende nationaliteiten. De afgelopen dagen kwamen 23 gijzelaars om.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 Frank van Goedenacht, uur 2 van Nachtbrakers. En uh, voordat ik naar het nieuws ging met Lieselot Thomas... had ik Olaf aan de lijn. En Olaf was vol in zijn verhaal over waar hij nou spijt van had. Even een korte samenvatting. Um, Olaf, die, uh, die had een leuk meisje ontmoet. Die had daar uh, een schilderij voor haar gemaakt voor Valentijnsdag. En zij reageerde daar nog wat koeltjes op. En daar waren we een beetje gebleven, Olaf, toch? Ja, daar waren we ongeveer gebleven. Hè? Want je wou niet naar het verhaal gaan van het spijtgedeelte. Ja, want ik was net benieuwd van, want dit is een goed, een mooi verhaal. Ik ben ook blij dat je nog ja. zo ouderwetse romanticus bent met kaartjes en met schilderijen. Hou ik van, dat doe ik zelf ook. Maar waar, ja. waar is nu het spijtgedeelte? Uh, mijn spijtgedeelte is eigenlijk omdat het eigenlijk, ja, weet je... Uh, creatieve mensen zijn heel inclusief ook, hè. Weet je, als wij keuzes voor ons krijgen, dan gaan we gelijk voor wat, waar we zin in hebben. Of waar we, we, we weet je, we denken er niet uh, lang bij na. Uh, mensen die, die niet creatief zijn of minder creatief... Die, die, die denken van tevoren nog na. Weten. Wel overwogen. En, en, ja, wel overwogen. En dat, dat missen wij niet. Dat, dat missen wij. Dat kan goed zijn, dat hoeft, dat hoeft niet per se, weet je. Dan blijft voor je niet, maar dan ga je gewoon recht voor je doel. En dat heb ik ook gedaan. Ja. Maar mijn actie was van ja, weet je, ik heb het gewoon aan de verkeerde meid gedaan. En achteraf, ja, ik ben daarna ook nog wel, ja, wel enkele meiden tegengekomen. En dan dacht ik van ja, verdomme, jij was dus al meer waard dan, dan die ene, snap je? En... Uh, uh, jij zou het wel waarderen, dat, dat, dat, is, mijn, dat is mijn gevoel. Dus je hebt eigenlijk en... je energie verspild aan haar. Ja, ja, en ik zeg ook, ik heb het tegen je gezegd, in de mail van... ...of vlak van andere relatiebeginselen, uh, dat, dat trekt een beetje door. Want als je dan zoiets hebt meegemaakt, het is niet van ja, je gaat ermee in de put zitten of wat ik voor had. Het, het, het, het maakt je niet, uh, hoe is het? het, maakt je niet kapot of wat ik voor had. Nee. Maar uh, je, je, je krijgt wel een soort van inkering van ja, ik denk dat ik er snel verstapeld stapel ben gelopen. Of ik liet te veel blijken van ja, uh, ik wil ervoor gaan weet je. Ook niet bij haar, maar ook bij andere dingen. Want ja, je weet als man zijn of gewoon in het algemeen, je moet redelijk hard to get spelen. Hè. Je moet redelijk... Ja, blijkbaar werkt uh, dat hè? Je moet mysterieus blijven. En laat, laat ik zo zeggen, zo, ja, sinds, sinds die, die keer ben ik ook veel veranderd qua persoon. Ik ben, nou ja, niet vanwege die ene actie, maar uh, ik, laat ik zo zeggen, ik ben nu 22 en deze actie is dus voor vorig jaar en, je hebt op bepaalde mensen, die zitten op een bepaald keerpunt in hun leven, dat ze dan, weet je, dan, dan ga je ineens anders denken. En ook bij dit soort acties denk ik van, ja, weet je, euh, tegenwoordig laat ik niet veel meer merken en dan krijg ik juist meer aandacht, snap je? Dat, dat, van, dat is wel eigenlijk wel een leermoment ja. geweest dan. Ja, ja, ja, en het is ook van, ik zei ook tegen je van, uh, het, het is een leuke anekdote en ik bedoel, ik, ik woon zelf gewoon in Brabant en als ik soms naar uh, Amsterdam toe ga... Ik ga eruit en ik, uh, ja, soms kan ik dan niet laten om die anekdote te vertellen. Ja, dan, dan, dan zeggen die dames van ja, nou als je dat bij mij had gaan Oh, je dan, gebruikt uh, het gewoon nu als versiertruc! <laughs> ja, eigenlijk wel. <laughs> nou ja, versiertruc, nee nee, ik zeg gewoon, ja ik weet niet, ja misschien wel. Ja, uh, dat was niet erg. Nee, ik vind het wel slim van je, van de noten deugd maken. Ja, ja. ja, maar kijk, het is toch ook geen zielig verhaal of ofzo. Uh, als ik tegen jou zeg, Frank, uh, is het, wat zeg je dan? Dan zeg je wel, nou, jammer dat het niet gelukt is, maar het is wel een tof verhaal, weet je. Ik bedoel... Nou, ja, ik vind het vooral uh, jammer dat het niet gelukt is, omdat je er wel ja, veel aardige tijd in hebt gestoken. En ja, ik denk, denk dat het vooral een leermoment is ook geweest. Ja, ja. En, en kijk bij die meid die zeggen van ja, nou, als je bij mij had gedaan, dan had uh, je op zijn minst wel een bedankje gehad, of een wat. Ja. En ja, of ze smelt erom. Uh, ja, dat is, dat is leuk. Dus dat spijtverhaal is dus ook een. Uh, uh, uh, een andere kant. En, en dat is wel het leuke, weet je. Dus het is niet alleen maar van. Het blijft in je hoofd dwalen. kom ik wel. Ja, ik heb trouwens niet in de mail gezegd. Ik ben daar nog een keer tegengekomen. Ja, dat wilde ik net vragen. Heb jij haar ooit nog gezien, inderdaad? Ja, het is zo gebeurd. Um, zij uh, studeerde, of zijn. Pardon, zij moest stage lopen in Antwerpen, heb ik al gezegd. Hè? Ja, ja. En ik zat er op school. Uh, zij zat in Goes op school. Dat is een... Ja, dat is in Zeeland, dat is... Ja, uh, Goes ken ik. Ik, ja. noem het, ik noem het altijd een beetje de Bermude de van Nederland. Dat is een beetje, een beetje afgelegen Zeeland, maar goed. En zij zat in Goes op school. En uh, waar, waar moest Olaf stage lopen? Bij haar. In Goes. Nou ja, niet bij haar, <laughs> bij maar, haar maar bij haar, maar haar dorp, ja. <laughs> en wat bleek op de terugweg? Ik, ja, je, je kent het, daar in Zeeland heb je dan twee perrons, weet je, dus... Uh, aan de ene kant komt de trein voorbij aan de andere kant. Maar heb je er gesproken ja. ook nog echt toen op het station? Nee, nee, nee. Het, is, het is heel vaag gelopen. Ik stond daar op mijn trein te wachten, hij kwam er niet voorbij. Dus wat doe ik? Ik, ik, ja, ik zit een beetje voor mij te staren en ik draai me om en die andere trein die komt voorbij razen. Dus ik zit daar een beetje naar te staren. Maar Olaf die is 1,90 meter lang en zij is 1,40 meter. Dus wat doet ze blijkbaar? Dat hoorde ik achteraf. Ze liep voor mij langs. Ze blijft 5, 6, 7 seconden voor me staan. Blijf maar aanstaan, ik heb het niet doorgehad, ik heb, ik heb het serieus niet doorgehad en ze liep weg. En dan hoor ik, ja die vriendin die, die mij eraan probeert te koppelen, die hoorde ik achteraf dus zeggen van, ja je negeerde haar. Ah, oh. <laughs> krijg je het weer op je dag? Maar dan, maar dan denk ik van ja, kijk jij, jij, jij voor mijn schilderij niks en je wil geen contact meer bij mij, dus ja, wat, wat heb ik jou nog te vertellen? Ja, niks. Ik zeg uh, gewoon ja. afsluiten en uh, een leermoment, uh, leermoment met haar, toch? Ja, want ik bedoel, ik, ik, ik zeg tegen jou van ja, wat denk je ervan? En ik ben ook wel benieuwd wat andere luisteraars van zo'n actie denken van ja, zou ik, hierna, zou ik hierna nog ooit zo'n actie doen? Ja, ik, ik, zou wel denk wel dat, ik zou het gewoon lekker blijven doen hoor, Olaf, als dat, jou, uh, als dat, als dat als ja, je hart niet, dat ingeeft. Nee, maar je moet niet Jawel. geforceerd opeens uh, een hork gaan worden omdat je dan denkt dat de vrouwen je leuk vinden. Nee, nee, nee, nee, dat is niet. Maar het is toch van, ja weet je, elke keer als je te veel uh, tonen of dat soort dingen, dan dan denk ik van ja, zoek het maar uit hoor dan, dan, ja, dan ik, ja, ik, ik roep bij deze de luisteraars op om te reageren op jouw verhaal. En sowieso roep ja. ik de luisteraars om, uh, op om ook uh, hun spijtverhaal te vertellen waar zij spijt van hebben en uh, ja. hoe, de, hoe nou, ze daarmee op zijn gegaan. Ik ben benieuwd wat ze van actie ja. zijn. Dan blijf ik nog wel even luisteren. Hoor. Nou, uh, dus je geraaien ook, Olaf, dat je nog even <laughs> blijft luisteren. Hé, hey, dankjewel oh, voor ik, het bellen. Uh, he? Ja, ik hoop dat je het een leuk verhaal vond. Dat het weer even afwisseling ja. is en misschien. Uh, tot spreeks voor, uh, voor iets anders. Je zeker. Je mag elke week bellen hoor. Zaterdagnacht. Tussen drie en vijf <laughs> zit ik er altijd. Nou, dit, dit, dit soort verhalen doe je wel om, denk Of niet? Absoluut, Olaf. Dank je wel daarvoor. Is goed. Groetjes. Fijn weekend. Ja, zelden. Ja, goede verhalen. Daar doe ik het zeker voor. En Olaf, je had een goed verhaal over zijn, uh, nou ja, liefde en zijn spijt... die hij daar weer een beetje aan over heeft gehouden. Wat is jouw spijtverhaal 0800 1121. je plaats, zeg. Daily Bread, The Conflict. Uh, ook uh, ook de Nederlands beentjes zijn goed uh, aan de weg aan het timmeren. En uh, nee, ik, vind het, ik vind het heel tof en een beetje dansbaar zo op de zaterdagnacht, toch? Yes or no? Did you ever take banned substances to enhance your cycling performance? Yes. Yes or no? Was one of those banned substances EPO? Yes. Did you ever blood dope or use blood transfusions to enhance your cycling performance? Yes.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 Zometeen in start met Luc gaat het nu nog veel verder over, over Armstrong en over zijn bekentenis. Echt daarover. Maar ik vroeg ook mijn vrienden in de bar uh, bij BNN wat zij nou van het hele verhaal vinden van Armstrong. En van dat iedereen opeens zijn spijt betuigt zo op tv. Bar. Ik vind in het geval van die radio DJ's die heel nergens spijt te nee, hebben Nee, precies. Maar ik vind het in het geval van Armstrong, het is gewoon imago, het is voor hem geregisseerd. Van het beste zou zijn als jij ooit nog een kans wil hebben om niet helemaal aan de afgrond te komen. Het, alle, het minste van alle kwade is, is om nu bij Oprah Winfrey op de bank te gaan zitten. Dat, dat zal nog het allerminste erge zijn wat je nu kan gaan doen. Ik vind het interessant om te, te volgen hoe de, de publieke. Persoonlijkheden die raken nu gewend en hun spindelkers aan... dat je nergens meer mee wegkomt. Alles komt een keer uit. Of, of weet je, je kan met de lelijkste dingen gepakt worden... maar je ziet steeds meer dat mensen toch ergens mee wegkomen. Weet je? Dat ze leren steeds beter hoe ga ik door het stof... dat, dat, men, dat ik niet alles kwijt ben. Weet je? En dat, dat, daar staan, raak, raak ze steeds gelikter in. Dus de, de sorry wordt ook steeds minder ja, waard. Nee, maar ik vind, nou, dat is het. Het wordt steeds minder waard omdat bij alles wordt gezegd... Oh ja, sorry, had ik niet moeten doen. En door. Ja. Weet je, die hele, de hele sorry, excuses, ik heb er spijt van. Dat, het is helemaal niet, ik, ik geloof echt niemand meer die op tv... Uh, ja, maar dat, ah, dat is het, weet je. De, de onoprechtheid heeft weer een, een soort nieuw niveau gevonden. Dat ja. is wel heel heftig. Maar uh, ik weet nog wel, in, er was een, in de jaren negentig in Amerika zo'n tv-evangelist. En die, die schaafde miljoenen binnen van zijn volgelingen. En die bleek toen uh, een affaire te hebben met een, uh, een, een gigolo. Met een homo uh, hoertje. Oh, dat staat niet in de evangelie. Nou, en die ging toen echt huilend op tv. Huilend op tv. Ja, en I have sinned. God forgive me, weet je. En nou, de miljoenen stroomden opnieuw binnen, weet je. En dat is, ja. dat is zo ja. mooi als je achter zoiets kan verschuilen. Van, ja, gezondigd. Een ja. kerel met een baard aan een kruis gestorven voor ja. mij. Dus ja. Ik heb echt spijt. Ja, jammer joh. Uh, ik zit me af te vragen of die DJ's na, uh, uit Australië... die naar mijn mening ook helemaal geen spijt hoeven nee. te hebben. Ik kan me niet echt eentje bedenken die echt zo oprecht is... omdat het uh, moet diegene wel zeggen van... ja sorry dat ik jullie uh, heb misleid of sorry dat ik jullie gekwetst heb. Het is allemaal imago. Want ik denk aan Bill Clinton met uh, Monica Lewinsky. Dat is imago. dat Die het gewoon meer uh, sorry te zeggen tegen zijn vrouw. Denk aan Lance Armstrong. Die maar je weet ook dus dat zij gewoon zei. hele teams achter zich hebben van mensen Ja, maar welke gezegd, is dan, dan oprecht? Nou, ik heb dus in de wereld door, hadden ze het erover. En daar liet, ik weet niet meer wie het fragment liet zien. Maar dat was een, een, een atletiek uh, mevrouwtje. 2007 of zo. Die heeft echt am, nee, gewoon echt publiekelijk sorry gezegd voor de doping. En die was echt, nou, die geloofde ik. Want die stond echt te beven. Zo met zo'n papiertje vast. En ja, zei het feit... spijt me zo. En hoe heb ik dit kunnen doen? En toen dacht ik... Ja, Jij wel. ja Maar, maar dat maar... is dus het ding, je weet de naam niet eens. Weet je, dat, die, nee. Dan ben je dus, nee, maar, <laughs> ben je dus wel uit de, uit de publiciteit. Weet je? En al die andere ja. mensen, die hebben het dus geflikt. En die zijn gewoon gebleven. Dat is zo ja. heftig. Dus je moet nooit, nooit, nooit, nooit letterlijk zeggen van... Ik was fout. Je ja. moet altijd een, een soort lullig maniertje omheen lullen. Maar sorry is, sorry is ik weet niet of sorry altijd samenhangt met spijt hoor. Maar ik merk van mezelf van, oh ja, sorry, ik zeg... 300.000 keer op een dag sorry. En dan denk ik, hoe vaak van die keren... spijt het me nou echt? Ja. Ja. Het is gewoon een soort stopwoord bijna. Ja, het komt allemaal door het programma Het Spijt. <laughs> ja, mooie conclusie. Het Spijt me... is de aanstichter van de sorry cultuur uh, volgens uh, mijn vrienden in Boyd's Bar. Waar heb jij het laatst sorry voor gezegd? Waar heb jij spijt van? 0800-1121. Vorige week was JB Meijers de gast... en die speelde zijn single Looking Class. Live. And being en nachtbrakers. Say it everywhere you lay. I can hear it like a distant train. You know it's everywhere, but you hope it will pass you by. It's blowing gently on your skin. It tickles somewhere deep within. When you thought a winner was giving all his profits away See J.B. Meijers live in uh, BNN Nachtbrakers en tijdens, uh, dat was vorige week een gitarist van uh, onder andere De Dijk, act en de Munich, producer ook. En tijdens het, uh, het spel van, van J.B. Meijers uh, ben ik uh, naar beneden gelopen in het NOS gebouw en daar zit uh, de rokersruimte. Want elke week doe ik de rokers pauze, want dus als, als je aan het werk bent is het soms lekker om even een sigaretje te roken. En misschien ben jij nu ook wel aan het werken en ook lekker een sigaretje aan het roken. En dan zijn we eigenlijk samen een sigaretje aan het roken. En uh, ik rook het altijd samen met, uh, ja, meestal met degene die de regie doet bij mijn programma. Hoi Marcella. Hoi Frank. Uh, mag ik misschien een vuurtje voor jou? Ja, dat mag. Dankjewel. Je... Hoe is het? Ja, goed. Koud hè? Het is heel koud. Het is heel koud. Hè? Ze hadden wel gelijk, uh, bij, het, uh, bij het nieuws zeiden ze ook, dat het, uh, nou, het is dan min 3, min 4 of zo. Maar gevoelstemperatuur is echt min 10, min 15. En dat klopt. Dat klopt zeker, ja. Het is een, ik, nou, ik vind het echt heel koud. Ik uh, weet dat jij er gespijt van hebt, want jij zat uh, op de fiets hier naartoe, naar de studio. <lacht> en toen werd je keel echt bijna dichtgeknepen door de kou. Dus ik denk dat jij spijt hebt dat je niet een sjaal hebt gedaan... en geen majo onder je broek of iets. Nou, ik had dus wel echt een sjaal om. Maar het is gewoon zo koud. Dat, heb je dat wel eens dan zit je op de fiets. En dan moet je al een beetje doorfietsen. Want ja, je wilt een beetje warm krijgen. Maar dan in één keer neem je zo'n hap koude lucht... en dan krijg je gewoon helemaal geen adem meer. Dan is het helemaal... Nou, dat had ik dus. En toen? Ja, en toen dacht ik, ja, shit. Ik had gewoon met de trein naar het andere station moeten gaan. Dan had ik niet hoeven fietsen. Dan kon ik gewoon lopen. Dus daar heb ik spijt van, ja. Ja, dat is wel balen. Ik heb ook een beetje spijt, want uh, uh, deze uitzending gaat uh, ongeveer anderhalf uur nu over ja, waar, je, waar je spijt van hebt. Maar er wordt niet zoveel gebeld door uh, de luisteraars. En ik wil juist altijd mooie verhalen van luisteraars. Dus ik heb eigenlijk een beetje spijt dat ik voor het onderwerp spijt heb gekozen. Ja, snap ik wel. Maar aan de andere kant denk ik, er zijn heel veel verhalen te vertellen over spijt. Want misschien ken je wel iemand die iets ergens heeft gedaan waar hij nou. spijt van heeft, maar dat niet zou durven vertellen. Oh, dat je uit derde persoon of uh, ja, dat je gewoon zegt een vriendin van mij, terwijl het misschien ook over jezelf gaat. Ja. Maar. gewoon roddel en achterklap. Kan ook. <laughs> je wil gewoon een soort RTL boulevard op, de, op Radio 1 hebben hier. Ja, dat kunnen we best een keer proberen. Wie ja, weet wel. krijg je wel hele sappige verhalen, ook over BN'ers. Dat Oei. zou wel heel leuk ja, zijn. Ja, ja, dat scoort altijd wel al, ja. natuurlijk. Maar um, nee, ja, dus, uh, als jij een, een mooi verhaal hebt over spijt, het mag ook... Wat, wat Marcella zegt van derde zijn. Bel gerust 0800 1121. en ja, ja, Gaan we dan echt roddelen? Ik wil eigenlijk niet heel erg de rollenkant roll op. Nee, maar ik snap wel dat er sommige mensen zijn... die vinden het dan vervelend. Stel je hebt je vrouw bedrogen. Of zo. Of je hebt een kind verwekt bij iemand anders. Of je hebt... Dat ga je niet zomaar even op de radio vertellen, nee. natuurlijk. Nee, of je hebt de lokale supermarkt een keer beroofd of zo, dat ga je dan niet vertellen. Dus dan zeg je gewoon, nou, ik ken een jongen. Of je hebt de erfenis verbrast van iemand. Ja, nou, ja, dat ja, bijvoorbeeld. Ja. Dan zeg je gewoon, nou, ik ken een jongen en dat heb ik wel eens gehoord. En hebben we toch een goed verhaal, maar dan word jij niet opgepakt. Ja, dat. Ah, slim. Ja, dat is wel slim. En mag ook, hè? je mag ook mailen, want ik merk wel dat er bijvoorbeeld meer gemaild wordt naar het programma. Omdat het toch wel iets veiliger is om je uh, verhaal dan op te biechten. Het is toch een soort biechten dus, zondagochtend. En um, <laughs> dat, je, dat het makkelijker is om je verhaal uh, als schrijver op te biechten dan, uh, dan aan de telefoon. Uh, dus mailen mag ook, dat doe je naar nachtbrakers.bnn.nl Heb jij uh, één ding in je leven nog waar je spijt van hebt? Ja, ja niet echt dus. Nee. Dit klinkt dus heel stom. Dat ja, maar misschien je... omdat wij zijn redelijk jong. Jij bent 2, 23. 22, ben 22 ja. ik ben 24. En misschien gaan wij nog heel veel dingen meemaken waar we spijt van krijgen. Bijvoorbeeld het roken. Ja. Wij, oh, hier ja. nu, wij staan hier nu een sigaret roken op het rookterras van Radio 1. Uh, waar onze handen er bijna van afvriezen. Mm -hmm. Maar uh, misschien hebben wij over tien jaar wel spijt. Dan, dan hebben we een kuchje. Ja, dan zit je bij de dokter. En dan zegt die dokter, ja, dat roken is toch niet goed voor je. En dan denk je, ja, shit. Had ik het toen maar niet gedaan zoveel. Rook je veel? Ja hè? Ja, ik heb mijn momentjes. Als ik heel druk ben, dan kan ik ook heel lang niet roken. Als ik werkdruk ben. Is het dan geen ontspanning ook even tussendoor? Ja, maar dan ga ik gewoon heel snel, maar dan ga ik gewoon één keer in een paar uur. Maar zelfs ik moet ook nog leren voor een tentamen. En als ik dat dan doe, dan kan ik zo een pakje wegroken. Omdat ik gewoon niks anders te doen heb dan roken. Dan hang je boven je studieboeken met een sigaret? Ja, zo in mijn mondhoek. Zo, ja, nou dat. Ja, en als je, uh, uh, volgens mij, wat ik dan heb, als ik biertjes ga drinken en je bent in een kroeg, want soms mag dat, dat je mag roken in de kroeg. En als je dan die combinatie, dan rook ik er wel een pakje doorheen op een avond. Ja, dat is toch geweldig. Vind ik het mooi moment. Ja, de volgende ochtend... <laughs> ja, de volgende ochtend word je wakker met zo'n dode vallen. Heb je worden. er toch wel een beetje spijt van? <laughs> ja, oh, eigenlijk heb ik best wel vaak spijt. Overal zitten, in, in een hele kleine zit zitten spijt. Ja, ja, ja, in drank ook wel. Mm. Te veel gedronken. Ja. Volgende ochtend spijt. Soms word je wel eens wakker naast iemand. Uh, als je geen relatie hebt, ja. en dan heb je iemand mee naar huis genomen. En dan denk je van, oh, had ik beter niet kunnen doen. Misschien is spijt wel een te groot woord. Misschien is schuldgevoel beter of zo. Ja, dat denk ik ook. Want ja, dat met mensen naar huis gaan, dat doe ik niet zoveel. Maar ik snap wel inderdaad dat je daar spijt van kan hebben. Maar dat het dan ook meer schuldgevoel is naar jezelf. Ja, dat had ik beter niet kunnen doen, dat ja, gevoel. dat. Maar ik geloof niet dat dat echt spijt... spijt. Ja, tenzij... Wat had je afgelopen week beter niet kunnen doen? Uh, um, ik ben woensdagavond bier gaan drinken. Heel veel. Toen kwam ik om drie uur s'nachts thuis. En toen ging om acht uur de wekker. En toen stond ik onder douche. En dacht ik: Ja, dit had ik dus niet moeten doen. Ja, dat is een goed voorbeeld. Heb jij iets uh, meegemaakt deze week wat je beter niet had kunnen doen? Dus waar je gewoon een klein beetje spijt van hebt, laat me weten. 0800-1121. Ik, uh, ik druk mijn sigaret uit. Ik ga weer lekker de warmte in. Ja, ik kookt. Het is ijskoud hier. Ja, het is echt ijskoud. Dus get back van de Beatles. get back. En uh, terug uh, van het sigaretje op het, uh, op het dakterras zit ik weer lekker warm hier in, uh, in de Radio 1-studio. Fijn. Lekker. Het is uh, half vijf en uh, het gaat over spijt of over dingen die je beter niet had kunnen doen. En uh, Mansen, jij hebt iets gedaan wat je ook beter niet had kunnen doen, hè? Ja, klopt. Twee weken geleden heb jij een fout gemaakt. Vertel. Ja, twee weken geleden heb ik het uh, uitgemaakt met een... Uh, en uh, ja, ik... Uh, ik dus dat, uh, dat uh, want ik, ben, ik heb ook een andere jongen leren kennen. Ja. Hem, uh, <laughs> uh, ja ik ben, uh, Gaat het goed? Ik ben er een beetje veel van. Maar dat ging dus heel erg fout. Je moet even je radio uitzetten, man. Zodat ik versta er helemaal niks van. Je ja. gant. Oh, dat was uh, hij, ja, het is een heel mooi verhaal over. Maar ik denk dat hij gewoon heel erg emotioneel is. Twee weken geleden heeft hij het uitgemaakt met zijn vriendinnetje en um, nou ja, opeens uh, bedacht hij van, ah, is toch wel een stomme fout van me om dat te doen. En uh, nou ja, toen, uh, toen is het uitgegaan en uh, helaas is het. Uh, is het nu dus nu nog uit. Terwijl hij eigenlijk wel weer wil dat het aangaat. Ik ga even kijken of ik nog contact met hem kan zoeken. Maar eerst even luisteren naar deze goede plaat van uh, Torre Florim. Volgende week de gast hier. Torre is uh, de frontman van de staat. En die heeft uh, nu ook uh, ja, solowerk uitgebracht. En uh, dat is deze een van. Het is een koffer van de Prodigy. Dat is echt, heel, het is echt warm, warm. Echt knallen. Echt een beetje trance dance, house. En hij heeft er een hele mooie singer-songwriter versie van gemaakt. Dit is Firestarter. I'm the trouble star Punkin' it's the game. I'm the fear addicted Danger illustrated I'm the fire star Twisted fire a star. Een beetje zo'n sfeertje. En helemaal lekker zo vijf over half vijf. Torre Florim met uh, Firestarter. En um, er is een, een, een spijt top vijf ook. Die is gemaakt door Brody Ware. Dat is een uh, verpleegkundige in Amerika. En die, die werkte in een, een soort hospice. Dus mensen die uh, nou, gewoon niet meer beter zouden worden, dus die zouden sterven. En die heeft een soort, die heeft, zij heeft een soort uh, spijttop 5 gemaakt. Opeens staat, had ik maar de moed gehad een leven te leiden meer naar mezelf... en niet te veel uh, gedaan wat anderen van mij verwachten. Dit is, één, dit is eigenlijk de grootste uh, spijtbetuiging op het sterfbed. Als mensen zich realiseren dat hun leven bijna ten einde is... en in alle helderheid terugblikken... dan uh, is het makkelijk om te zien hoeveel dromen niet in vervulling zijn gegaan. De meesten hebben zelfs niet de helft van hun dromen geëerd... En uh, zien daar nu ja, eigenlijk een beetje uh, de balen van in. Op twee staat had ik maar niet zo hard gewerkt. Vooral veel mannelijke patiënten zeiden dat. Iedereen had zoveel spijt dat hij uh, zoveel tijd had doorgebracht op, de, op het werk... in plaats van met vrienden, familie, partners. Um, op drie staat had ik maar de moed gehad om meer mijn gevoelens te uiten. De meeste mensen willen, willen een beetje de, de lieve vrede bewaren. Terwijl ze gewoon eigenlijk veel beter af en toe de waarheid kunnen ze hadden kunnen zeggen. Omdat je daar uiteindelijk meer aan hebt. Plus dat je ook gewoon uh, af en toe eens moet zeggen dat je heel erg van iemand houdt. Ook al heeft dat geen reden. Dus niet dat je iets moet goedmaken na een ruzie. Maar dat je gewoon eens tegen iemand zegt van... Ha, wat doe jij je werk goed? Of uh, wat ben jij een lieve broer of zus? Op 4 staat was ik maar in contact gebleven met mijn vrienden. Vaak realiseerde men niet de voordelen van oude vrienden totdat je dan op dat sterfbed ligt. En uh, ja, dan was het eigenlijk niet meer mogelijk als je dan stervende was om die oude vrienden op te sporen. Dus uh, eigenlijk een beetje het, het, hetgene wat je achter hebt gelaten, dat je dat ook niet meer hebt opgepakt en dat je een beetje dat hebt laten vervagen. En uh, op vijf eigenlijk een beetje wat terugkomt ook in de, in de, in de top vijf op nummer één was, uh, had ik mezelf maar toegestaan gelukkiger te zijn. En dat, uh, dat is dan een beetje, als je dan terug gaat blikken op je sterfbed, waar heb ik dan spijt van? Dat je dacht van, had ik mijn dromen maar nagestreefd, had ik maar meer genoten van het feit uh, dat, ik, dat, ik, nou ja, dat ik überhaupt leef, maar dat ik dan ook de kans moet pakken in het leven. Ja, dat zijn dat is de spijt top 5 van mensen op een sterfbed uh, bijgehouden door uh, Bronnie Ware, een uh, Amerikaanse verpleegkundige. Uh, ik ben er heel erg blij en heb ik zeker geen spijt van... dat ik twee weken geleden hier Janne Graa in de studio had. Dat is uh, zangeres. En die uh, was onder andere zangeres ook in Room Eleven. Door uh, technische omstandigheden kon ze niet live spelen... maar ze had wel hele mooie muziek meegebracht. En ze heeft mij kennis laten maken met deze plaat van Eartha Kid. En uh, die plaat heet Sessibon. Sessibon...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 Les passants dans la rue nous envient. C'est si bon de guetter dans ses yeux. Une esprit merveilleux qui donne le frisson. C'est si bon, ces petites sensation. Ça vaut mieux que Million C'est tellement tellement bon mm, c'est bon Voilà c'est bon c'est bon Les passants dans la rue Bras dessus bras dessus En chantant des chansons Quel esprit C'est bon je cherche un millionnaire Simon, Simon. avec des... rangs Cadillac car. Simon, Simon. Simon. coats, Simon. Des bijoux jusqu'au cou, tu Simon, sais. Mmh, c'est bon. Ces petites sensations. Peut-être quelqu'un avec... Un petit yacht, non? Ah, oh, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Vous savez bien que j'attends quelqu'un qui pourrait m'apporter beaucoup de loot. C'est bon, c'est bon. Ce soir. Bon, bon. Demain. Bon, bon. La semaine prochaine. N'importe quand. Mm, c'est bon. C'est si bon, si bon. Si bon, si bon. Il sera très... Si bon, si bon. Crazy, non? No? Si si bon. Voilà, Mooi toch? Eartha Kids en si bon. Nachtbrakers. Nachtbrakers. Frank van der Lende, BNN, Radio 1. Yes, daar luister je naar. En uh, elke week, zo rond de klok van kwart voor vijf... draai ik een plaat die iets met de uh, actualiteit te maken heeft. En uh, deze week was het natuurlijk het winterweer al om. Uh, maar dat winterweer had ook zijn effect op het spoor en de treinen. En, uh, en, en als klap op de vuurpijl was eigenlijk gisteren en vandaag... het, het grote nieuws van die Vira, die... die Bijzondere trein dan die tussen Amsterdam en Antwerpen onder andere rijdt. En dat die er helemaal uit lag. Afgelopen woensdag ging het mis met een wisselstoring. Nou ja, dat gebeurt wel vaker bij de, bij de, bij de spoorwegen. En uh, donderdag, dat winterse weer, had ook zijn effect op die Vira. Want toen was er schade aan de onderkant van de trein.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 Look at me, got a load on my back. I'm a train, I'm a train, I'm a chicken train, yeah. Look at me, I'm going somewhere. I'm a train, I'm a train, I'm a chicken train, yeah. Look at me, I'm going somewhere. I'm a train, I'm a train, I'm a chicken train, yeah. Been a hard day, yes it has. Been a hard day, yes it has. Been a I'm a chicka train, I'm a chicka train I'm a train, I'm a chicka train Chicka train, yeah Look at me, I'm a train on the line. a line I'm a train, I'm a train, I'm a chicka train, yeah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 Voor de, voor, de, voor de Nederlandse spoorwegen en voor de Vira I'm a Train van Albert Hammond. Zometeen is het, uh, is het alweer vijf uur. Dan uh, hoor je eerst NOS Journaal met Lieselot Thomas. Maar ook Luc. Luc met start. Ik, uh, ja, volgens mij heeft die jongen best wel spijt van dingen. Dus ik ga even uh, vragen of je al vast de studio in komt. Naar Mathilde. understand. Stop to tell me Band. En de plaat heet Matilda. Mooie plaat. Luc, je bent in de studio, daar ben ik heel blij mee. Zometeen start al. Um, het sluit een beetje op elkaar aan wat we, wat we hebben qua, qua onderwerpen. Want ik heb het over spijt uh, de afgelopen twee ik hoor jaar. Ik uh, en jij gaat het eigenlijk over de, de, de, de, de, ja, de spijtbetuiging van Armstrong ja, hebben. Ja, gewoon heel concreet. Want, want, want ik heb echt zoveel mensen gehoord over Armstrong. Behalve, nou, behalve wij zelf eigenlijk. Gewoon, ja. hè, gewoon met z'n allen even, even wat vinden we naar zelf. Daar gaan, zin... gaan wij meteen ook nog wel even over ja. hebben. Maar eerst wil ik eigenlijk nog even terug naar uh, spijt, persoonlijke spijtdingen. Ja. Heb, jij, heb jij ergens spijt van? Ik, heb, ik, zat, erin, ik zat erover na te denken. Hè, want ik, wist, ik dacht van, nou, ga je vast nog even vragen. Ja, tuurlijk. Maar ik... Ik heb nergens spijt van. Je hebt toch wel iets. Iets wat je beter misschien... Kijk, spijt is misschien een groot woord. Daar had ik het ook met Marcella over. Ja. Maar je hebt toch wel iets in je leven, of deze week misschien zelfs... wat je beter niet had kunnen doen. Dat je achteraf dacht van... Dat oh, ja. was niet heel slim. Niet dat je spijt is een groot woord inderdaad. Want ik ben ook wel van mening... Gedane zaken nemen geen keer. Ja. Maar het is dus bijvoorbeeld wel dat je... Uh, Misschien toch een heel stom voorbeeld. Voordat je de trein of de fiets op naar de wc was gegaan. Omdat je dan op de fiets zat en dacht oh Ja, die Oh man, dat heb ik al heel vaak gehad. Dat heb ik al heel vaak gehad. God, super vaak trouwens. Ja, van die kleine dingetjes. Ja, ja, ja. Ja, natuurlijk, daar heb ik wel spijt. Maar dat hoort toch een beetje bij, toch? Ik bedoel, dat is toch niet zo heel erg? Nee, Als je... zo'n zijn kleine leermomentjes eigenlijk. Ja, nee, nee, nee, niet eens. Nou ja, de nee. volgende keer denk nee, je wel... voordat ja? je een lange treinreis of een lange autorit hebt... van laat ik even... Oh, wel. ik helemaal niet. Nee? Nee, doe ik gewoon de volgende keer weer. Dat je dan... Uh, he, om op dit voorbeeld te blijven... Ik ja. kan echt gewoon... Dat je denkt van... oh, ik moet, Eigenlijk moet ik over, over een kwartiertje... weet ik gewoon zeker dat ik naar de wc moet. Nou, ga ik gewoon, ga ik gewoon weg. En dan... Uh, en, Deur van? Ja. En dan wil ik een uur op de rij zitten. denk ik echt, kut, we weten een sukkel. En dan, ja, uh, nou ja dan... Uh, dan, uh, uh, dan... Jij stoot je wel aan, de, aan dezelfde steen. Twee regelmatig, ja. Ja, regelmatig. Maar dat is ook met je eigen schuld dan, toch? Ja. Ja. Maar ik denk, dan leer je daar wel van. Eh... Uh, ja, maar ik denk, dat, ik denk dat heel veel mensen daar ook niet van leren. Heb je bijvoorbeeld ook in één keer de goede studie gekozen? Want het is uh, nee. ook bekend dat één op de drie studenten verkeerde uh, studiekeuze doet. Ja. Jij, jij dus zo? had ik ook. Ik had eerst uh, uh, commerciële economie in Enschede. Ja, ja. En, uh, en daarna pas uh, journalistiek in Zwolle. En het commerciële economie wist ik eigenlijk meteen al toen ik daar kwam: dacht ik, oh ja, oh ja, nee, dit is niks voor mij. Maar ik ben toch maar even doorgegaan meteen. Hoe lang heb je het uiteindelijk volgehouden? Nou. Een half jaartje of oh, zo. Oh, wel kort, ja. ja, ja. Of niet twee jaar, nee want, je moest, nee, want je moest op een gegeven moment stoppen. Uh, als je, voor, je moest voor februari moest je stoppen. Dus september. Nou, oh, oh, oh, dan krijg je je collegegeld uh, terug of zo ja, toch? Ja, vijf maanden dus, ja. En dan krijg je je collegegeld terug. Maar geen spijt van gehad? Terug. Nee, absoluut niet. Sterker nog, uh, daar heb ik nog best wel veel aan gehad. Want ik had, uh, ik had, ik had wel een paar vakken gehaald. Uh, die ik dan weer kon uh, kon meenemen naar journalistiek. Oh. Dus dat was heel handig. Dus ik had, ik had, het was niet eens helemaal verloren uh, jaar. En daarnaast. Uh, was het ook wel... Was het ook, ik had ook wel wat er gehad, want anders was ik misschien in dat eerste jaar journalistiek gaan doen. En had je daar dan afgetaard ja, na ja, een half jaar? omdat ik dan had gedacht van, ja, dit, dit is niks voor mij. Ik was gewoon nog niet... Ik, had gewoon nog, ik moest gewoon even een jaar wat anders gaan doen. En toen ben ik na die studie, Commerciële economie, uh, was ik dus gestopt. Toen ben ik gewoon... Toen zijn er mijn ouders ook van, nou, dan ga je maar werken, want ja, je, kunt niet, je gaat niet in je luie ja, je zitten. Je kan niet van zitten. de wind leven. Nee, dus toen ben ik uh, in, uh, in een staalfabriek gaan werken. En, uh, en dan heb ik gewoon, nou, wat ik wil acht maanden of zo, ja. denk ik... Uh, gewoon alleen maar, elke, moest ik elke ochtend op 5 erop staan oh, om vijf uur opstaan. Wat baalde uh, jij toen dat je niet die school gewoon had. Ja, omgegaan. nou ja, ik baalde toen wel. Uh, inderdaad, dat ik dacht van, oh ja, shit. ja, ik moet, wel, ik moet wel iets gaan doen wat ik echt heel leuk vind. Want op zich was dat, was dat best... Uh, ik vond, ik vond dat vroeg opstaande niet eens heel erg. Dat was gewoon noeste arbeid. Ja, was gewoon, en, en toen dacht ik, ja, als ik, als ik echt iets wil gaan doen wat ik echt heel leuk vind, later ook nog. En voor, voor altijd, dan moet ik nu wel iets gaan kiezen, ook qua studie, wat ik echt heel leuk vind. En uh, nou, toen ben ik journalistiek gaan doen. Dus, dan, dus het heeft wel effect gehad eigenlijk. Ja, ja eigenlijk heb je, uh, is, het, is het juist heel nuttig geweest uh, uh, dat ik dat heb gedaan. Mijn ja. vader denkt daar we wel heel anders over. <lacht> <lacht> maar die betaalde het waarschijnlijk. Ja, die betaalde het. Ja, dan begrijp ik het wel. Ja, ja, Laten zonde. we het zo meteen even over de, de zaak Armstrong hebben, want dan gaat jouw programma over. Ja. Ik wil eerst eigenlijk ook een sportplaat draaien, Sky on Fire van Handsome Poets. Dat was natuurlijk de, de Olympische soundtrack hier op Radio 1. Ja. En nou ja, omdat het zo meteen over sport gaat, is het natuurlijk wel toepasselijk. Dus zometeen praten we nog even verder over Armstrong en de zaken en het interview bij Oprah Winfrey. Maar eerst de, de Handsome Poets met Sky on Fire. Die on Fire van de Handsome Poets. Ook alweer een Nederlands beentje. Weet je, ik zit lijkt alsof het hier een beetje de Nederlandse muziek promoot. Wat op zich geen kwaad kan, toch? Dat doe je toch ook een beetje? Ja, weet je die nieuwe beentjes en zo. Ja, ik heb die ene ook gedraaid. <laughs> ja, dat wil ik vragen. Die Mo de Moses and the Firstborn. Die van... Uh, I got was, uh, ja, die ja, ja, ja, die heb ik zeker gedraaid. Ja, uh, shit. Goed. Goeie platen staan. Leuk goeie. Ik heb hem in het eerste uur gedraaid. Oh, dat dus kan ik, ik kan hem misschien nog doen. een keer doen. Ja. Dat is een liedje. Ja, denk ik ook. Ja. Luc, je gaat het hebben over uh, Armstrong en zijn bij grote onze Oprah. Free. Ja. Heb jij gezien? Uh, ik heb stukjes teruggekeken. Ik heb het begin even teruggekeken. En ik heb ook erover gelezen en zo. Mm -hmm. En ik vind het. Uh, ik, ik vind er wel wat van. Hoe vond jij dat Oprah deed? Ja, ik, ik las in de voorbeschouwingen op dit interview. Dat ja. zij uh, wordt verweten dat ze niet kritisch is en zo. En dat ze alleen maar tranen wil trekken. Ja. En ik vond dat ze een beetje gemaakt kritisch deed ook. En ik vond het. Ja. Want ik heb de eerste 10 minuten gezien, denk ik, van het interview. De eerste ja. 15 minuten. En ik heb ook nog wel stukjes verder gekeken. Ja. Ik vond dat ze het wel oké okay deed. Ja, vond ik ook wel. Maar niet heel op. bijzonder. Nee. nee. En afzonder vond je dat die deed? Ja, die deed het slim. Slimme gast natuurlijk. Die heeft zeven jaar de hele wereld bedonderd. Dus dan kan je ook dat interview wel slim doen, ja, toch? Ja, denk ik ook. Ja. Ja, Alleen, ik vind het dus niet zo heel erg. Nou, ik vind dat... Nou, ja, nou ik heb misschien wel een beetje hetzelfde. Ik denk ook... Van, ja, maar het is wel... Dat, dat is misschien meer omdat wij als leken toch ook een beetje het hele dopingverhaal kennen. Je hebt toch een wielrenner? Ik ben zeker. Was je Armstrong fan altijd? Oh ja. Ja, ik vond het niet leuk dat hij zo goed was. Nee. Ik vond het niet leuk dat hij geen concurrentie had. Ja, nou, maar dat was hem Die doping gebruikt. Ja, maar iedereen gebruikt de doping. Ja, onderweg staat ook helemaal vol. Ja. Ja. Nou ja, en die is dus een keer gepakt. Ja. Maar dat is een heel grappig. Ken je, dat verhaal? Nee. Hij is dus een keer gepakt op Ecstasy. En ecstasy is helemaal niet bevorderlijk voor dat je, maar het staat wel op de lijst dat die mag, want het is ergens wel bevorderlijk natuurlijk, yeah. want je kan er ook langer van dansen als je uitgaat. Maar die, die, die domme Duitser noem ik hem maar even. Yeah. Die had dus een keer na het wielerseizoen had hij een keer een pilletje genomen terwijl hij uitging. Ecstasy ja. pilletje. En dat vonden ze toen nog terug in zijn bloed. Dus daar is hij sowieso een keer opgepakt. Yeah. En hij moet ook wel, maar iedereen. Ook Jad Blokkie, die vroeger heel goed was. En die kon concurreren met, uh, met, met Armstrong. Ja. En Lendis is natuurlijk ook gepakt. Pantani. Die, ja, die heeft zichzelf uiteindelijk met het raam gegooid. Ja. Omdat die... nee, maar volgens mij heeft iedereen die ooit in de top 10 van de Tour de France is geëindigd... afgelopen 10, 15 jaar wel eens doping gebruikt. Behalve die Pereiro. Ja, <laughs> maar het is dat een bizar verhaal ook geweest? Ja, die, die, die, die, die toen uiteindelijk toch de tour won. Ja, die mocht 30 uh, minuten ontsnappen, toch? Ja, of zo? ja, ja nou, goed, lang verhaal. Maar ik vind het niet heel erg. Want ik denk, ja, god ja. Die, ze hebben, doen het allemaal zelf. en het is, het is ook maar sport en doping en zo. Ja, ja, god, ja het, het, zijn wel, het zijn wel echt verschrikkelijke dingen in de wereld. Alleen zo'n Armstrong die dan allemaal die mensen ook heeft gemanipuleerd. Ja, dat is en wel eng. En onder druk heeft gezet en zo. Dat is wel, ja, dat is wel maar dat een... heeft hij dus weer niet bekend in het nee, interview, toch? Tuurlijk zou ik dat ook niet bekennen, want dan krijg je een dikke rechtszaak aan je broek natuurlijk. En wanneer dat komt deel 2 dan? Van dat het is interview? al geweest. Oh, Dat is ook al geweest? Ja, dat oh, al geweest. Heb ik toen moest je huilen, omdat hij zijn zoontje moest hij vertellen... dat hij het heeft toch heeft gedaan en zo. En toen moest hij huilen. Ik zal zo even een fragmentje laten Ja, daar ben ik wel benieuwd naar. dat heeft hij, uh, ja. Maar wat ik ook nog daar achteraf las... en wat ik ook wel schrijnend vond... is dat hij dus is genezen van kanker... en allemaal al spuiten en aan, aan het infuus heeft gezeten met chemo en zo... En dat hij dus, hij is dan genezen en dan gaat hij daarna weer, weer alles in zijn lichaam spuiten. En zichzelf weer ziek maken. Ja, eigenlijk. waarvan je weet ook dat het echt slecht voor je ja. is. Hè? Dat is echt, want EPO kan kan veroorzaken als je dat vaak uh, gebruikt. Maar bizar toch dat je dat dan doet? Ja, maar ik denk, ik denk. Ik zou, stel jij hebt kinderen. Ja. Even, pff, je hebt kinderen. Jochie, dit is tien. En die zegt. Papa, papa. Ik wil graag op een wielrennen. Mag het dan van jou? Ja. Ja? Ja. Ja, ja. ja. Nou, misschien is dat het ook ja, wel maar, hij maar kan, ik, ik kan niet die... goed fietsen. Mijn vader kan niet goed fietsen. Ja, Niemand in mijn familie kan goed ja, ja, fietsen. Kan dus nee, hij blijft lekker bij de amateur. Ik zou niet willen dat ik, als ik een kind word die in de profwereld uh, treedt. Nee, want je weet dan dat, dat in een ren staat aan EPO ja, en wat dan even, niet gebruikt. Ik, ik vind het echt een bizarre wereld dan. Ja. Echt een beetje ziek. ziek. Een loesje wereld. Ja, een beetje maffia is het wel. Maar ook wel weer spannend daardoor, toch? En we verwachten toch ook dat ze met 40 km per uur een berg op fietsen? Nee hoor, ze mogen van mij ook wel met 37 km per uur fietsen. Dan duur die wedstrijden nog langer. Ze duurt wel 7 nou, ja, maar bij niks uit vind ik ook leuk. Kunnen ze ze wat korter maken, die etappes misschien. Ja. Jeetje, wat ja. hebben we veel hierover te discussiëren, zeg. Ja, zeker weten. 0800 1121, als je mee wilt praten. Zometeen in start met Luc. Luc, uh, succes en uh, eet smakelijk. Hij heeft een ik... lekker broodje oh, nu. Oh, met ei en kaas en mosterd. 0800 0801121. En ja. ja.